Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Leipzig, in het oosten van Duitsland, heeft de politie een grote antiterrorismeactie gehouden. Volgens een lokale nieuwssite was de actie gericht tegen aanhangers van Islamitische Staat en andere terreurorganisaties. Er zouden meerdere verdachten zijn opgepakt. Rond vijf uur vanochtend vielen speciale politieeenheden een aantal huizen in Leipzig binnen. De politie maakt later vandaag meer details bekend. Het Openbaar Ministerie wil 30 relschoppers die zondag zijn opgepakt... na de wedstrijd van Feyenoord tegen Excelsior voorlopig vasthouden. Ze worden verdacht van geweld tegen politieagenten. Dat gebeurde na de 3-0 nederlaag van Feyenoord, waardoor de club nog geen kampioen werd. Het OM is bang dat ze zich dit weekend weer zullen misdragen. De Franse oud-premier Manuel Valls is niet welkom als kandidaat voor En Marche... de beweging van de nieuwe president Macron... Vals kondigde gisteren aan dat hij wil overstappen, maar hij wordt geweigerd. Anmars zou veel aanmeldingen binnenkrijgen van oud-politici die hun baan willen redden. Maar de kiescommissie van Anmars zegt dat de partij geen oud-politici wil recyclen. De PO-raad wil dat de Tweede Kamer de uitgaven van basisscholen gaat onderzoeken. Volgens de raad hebben scholen een te krap budget, maar snapt vrijwel niemand dat scholen het financieel soms moeilijk hebben. Daardoor leiden uitspraken zoals die van de SP over verdwenen onderwijsmiljarden... tot negatieve beeldvorming, zegt de PO-raad. Een onderzoek naar de financiën van scholen zou een einde maken aan dat soort beweringen. ING heeft in het eerste kwartaal een netto winst geboekt van 1,1 miljard euro. Dat is iets minder dan een jaar geleden, maar toen was er een eenmalige meevaller. De bank profiteert van kostenbesparingen en de aantrekkende economie. Uit de cijfers blijkt verder dat er al veel werknemers zijn vertrokken bij de bank... Tot 2020 moeten er bij de ING in de Benelux 7.000 banen verdwijnen. Het weer. In het zuiden flink wat zon. In het noorden eerst nog wat wolken, maar vanmiddag breekt ook daar de zon door. Door 13 tot 17 graden. De komende dagen wordt het wat warmer, maar het gaat ook vaker regenen. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John van de ANWB. Er staan geen... U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 van 7.00 Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2.00. 10 mei, ja, dat klopt. Hartelijk welkom, daar zijn we weer. Gezellig, het is uh, 12 uur geweest en dat betekent Zandvoort luncht. Mocht u wel een broodje of iets anders op uw bord hebben liggen, nou eet smakelijk dan. Om het gewoon in uw hand heeft, is het ook goed. Ook eet smakelijk. Nou, geen sidekick vandaag. Helemaal alleen vandaag. Oh, wat zielig hè. Ja. Zoek er nog één hoor. Dus als u denkt van... Uh, oh, dat vind ik leuk. Sidekick zijn bij zo'n programma. Nou, kan hoor. Ja. In ieder geval, uh, nou, we gaan weer twee uurtjes lekkere muziek draaien... en uh, u even vertellen over het regio-nieuws... Straks om half 1 en half 2, voor de rest nog niet zoveel vaste uh, rubrieken. Ja, ik ga een oude terug laten keren. Ik ga een oude terug laten keren vandaag. Ja! Een vast itemtje. We hebben natuurlijk ook de 3 in 1, om een kwart over 12. Maar ik ga ook weer, uh, om kwart voor 1 of zo, ga ik weer even de confrontatie doen. Dat lijkt me wel weer eens leuk. Een tijd geleden dat we dat gedaan hebben, de confrontatie. De hoekse en kabeljauwse twisten. oftewel weet ik het niet. Ajax, Feyenoord, eh, nou ja, noem het allemaal maar op. Maar het gaat dan in dit geval natuurlijk om de Beatles tegenover de Stones. Ja, want de Stones komen weer eens naar Nederland. Ja. Niet te geloven. Scho Ze gaan weer twee concerten doen in... Uh, in uh, de Johan Cruijff Arena. Bij uh, de concertorganisator zijn ze er nog niet helemaal bij. Die noemen ze het nog Amsterdam. Arena. Nee, het is de Johan Cruijff Arena. Oh. En uh, dat is uh, geloof ik 30 september. En dan op 15 oktober, als ik het goed heb. Uh, ook nog een keer in het Gelderland in Arnhem. Ja. De Stones fans, nou gaan we weer vast voor je computer liggen. Vrijdag start de verkoop van de kaarten. Uh, ik las ook weer dat mensen die een bepaald soort creditcard hebben, waarvan we de naam niet zullen noemen omdat het American Express is, die, uh, hebben, die kunnen al kaarten kopen. Dat is niet heel eerlijk, vind ik hoor. Zitten nou weer op de beste plaatsen, die gasten? Wie heeft er nou nog een creditcard? Nou, ik niet in ieder geval. Uh, in ieder geval, nou, dus dat kan. Die, ik hoorde dat die kaartverkoop al gestart is, maar dat zijn natuurlijk niet zo gek veel. Maar voor, uh, voor, voor ons allemaal, zeg maar, uh, voor het gewone volk, start de kaartverkoop aanstaande vrijdag. Dus als je erheen wil, gewoon weer om um, morgens om uh, 7 uur al voor je computer gaan liggen. Dan heb je kans, dat, uh, want het zal weer binnen 10 minuten uitverkocht zijn, als het nog niet sneller is. We gaan dat weer doen hoor, de confrontatie. Ik heb daar helemaal zin in. Ik ga dat gewoon weer eens even doen, ja. dus is nieuw uh, dan vast voor de woensdag, hè. Gaan we dat op de woensdag gaan we doen. De Confrontatie. En, uh, nou ja, voor de rest heb ik gewoon lekkere nieuwe en oude platen. En uh, we gaan vandaag uh, eens beginnen met Anouk. Ja, laten we eens beginnen met uh, Anouk. En het nummer dat heet Modern World. Laten we dat maar eens doen, dat vind ik wel een goed plan. Ja. Nou, kom op dan. Nou, oh, ze ligt weer dwars, dat mens. Momentje hoor. Ze ligt weer dwars. Wat zei ik, ze lacht weer dwars. Gewoon starten. ga niet zo moeilijk doen. Doe wat je gezegd wordt. Um, And oh, this modern world. Sorry for the false start. A crazy way to get your kids. Shoot the silicone in your lips. If your figure makes you sad. Just sock the fat right off your back. Make up your mind about your tits, girls. You can puff them up so a no bra will fit. and fix. No, I won't let you be Triple X Imagination kicks in The more you think about sex boys With someone else the better it gets for Nothing. You take him home to an enemy. Buy off your guilt with toys and candy. But oh, World. moderne wereld en dan start ze niet op nou ja lekker ah, dan weer maar goed we gaan gewoon door en uh, we trekken onze lekker niks van anderen uh, modern world younger days fatal flowers Flowers, jawel. En dit liedje dat liedje heet de uh, Younger Days. En uh, ik denk dat we nu uh, ja, inderdaad. Kan het goed? Ja, kan het goed. We gaan naar de 3-1. 3 in 1. En die is vandaag van Rod Stewart.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 I felt I'd let you down No mandolin wind Couldn't change a thing Couldn't change a thing mirror Doen ze hem ook wel. Nu heeft wat vriendinnetjes gehad hoor. Ja. Waaronder hele mooie. Maar uh, goed, Rod Stewart dus. Uh, laten we het over zijn muziek hebben. Veel belangrijker. Rod Stewart, een uh, Schotse jongen die op een gegeven moment terecht kwam... Uh, bij uh, de Jeff Beck group. en Daarna uh, naar de Faces ging ons opvolgen van Steve Marriott. En uh, natuurlijk uh, intussen uh, ook wat soloalbums bracht. En van zijn uh, belangrijkste twee, vind ik, uh, albums, hoorde u twee nummers. Van het uh, Gasoline Alley LP, uh, hoorde u het titelnummer, Gasoline Alley. Uh, daarna van Every Picture Tells a Story, uh, Mandolin Winds. En uh, daarna nog van een ander album, daar ben ik even de titel van kwijt. Uh, I don't want to talk about it. Volgens mij is dat van never a dull moment. Maar ik weet het niet zeker. Nee, ik ben het even kwijt. En ik heb niet mijn uh, computerbestandje uh, bij de hand. Zo, dus uh, misschien kijk ik dat nog wel even na. In ieder geval, ja, het is uh, half één geweest. Dat zeg ik nog. Het is al twee minuten over half één. Je mag wel opzien, is Beter laat met nieuws. Oh! Nieuws bij ZFM Zandvoort vandaag gepresenteerd door. Door mij? Gewoon. Door mij? Ja. Is niet anders. Door, door mij. Zullen vandaag met mij moeten doen. Op maandag 8 mei vond een bewonersavond plaats voor de omwonenden en geïnteresseerden in het project Watertorenplein. Er was veel belangstelling. Het zaaltje in de blauwe tram zat atjok vol. De avond werd geopend door wethouder Demmers. Hij informeerde de aanwezigen over de actuele stand van zaken en de planning van het project. Zo wens de gemeente eh, om in juni een definitief te besluit, besluit te nemen over de plankeuze. Hierna was het de beurt aan de drie initiatiefnemers om hun ontwerp voor het toekomstige Watertourenplein te laten zien aan de aanwezigen. Want de vele ontwerpen was eh, de maquette te bekijken. Na afloop konden de belangstellenden uitgebreid vragen stellen en aan de initiatiefnemers over hun plannen. Op elf locaties in Nederland, waaronder de gemeente Zandvoort, voerde de politie dinsdag eh, doorzoekingen uit in woningen en bedrijfspanden. Het gebeurde in een landelijk onderzoek waarin de handel in zogeheten eh, crypto-GSM's centraal staat. Dat zijn geprepareerde Blackberry- of Android-telefoons... waarmee criminelen versleuteld kunnen communiceren. Tot eh, nog toe zijn vier mensen aangehouden. Eén in Diemen, één in Berkhout en twee in Huizen. In een pand aan de plantage Muidengracht is ongeveer een miljoen aan cash geld aangetroffen. De politie heeft in de nacht van zondag op maandag... twee Muidenaren aangehouden voor openlijke geweldpleging. Rond... Eh, 0 uur 20 kreeg de politie melding van een vechtpartij bij een uh, fastfoodrestaurant aan de Vlietweg. Toen de agenten ter plaatse kwamen was de ruzie nog gaande. En uh, toen zij enkele personen uit de groep wilden staande houden keerden twee mannen zich tegen de agenten. Ze bleven recalcitrant waarna de agenten genoodzaakt waren om pepperspray te gebruiken om het tweetal aan te houden. Het gaat om twee mannen uit de Muiden in de leeftijd van 18 en 19 jaar. Oorzaak van de ruzie bleek een vernieling van een auto. De politie heeft dit in onderzoek. De politie zoekt getuigen van een openlijke geweldpleging... op vrijdag 5 mei rond 21 uur in Haarlem. De politie kreeg vrijdagavond een melding van een openlijke geweldpleging... op de Schalkwijkerweg te Haarlem aan de waterzijde. Toen de agenten ter plaatse kwamen bleek een man door meerdere personen te zijn mishandeld. Na het incident ontdekte het slachtoffer ook dat zijn telefoon was weggenomen. Het slachtoffer is met de ambulance vervoerd naar het ziekenhuis ter controle. Heeft u iets gezien dat te maken kan hebben met dit geweldsincident? Dan dat plaatsvond op vrijdag 5 mei 2017 omstreeks 9 uur s avonds. Bel dan als, alsjeblieft met de recherche in Haarlem via telefoonnummer 0900 8844. Nogmaals 0900 8844. Melding doen kan ook via internet via het contactformulier. Liever anoniem, bel dan met meldmisdaad anoniem eh, via telefoonnummer 0800 7000. Dus 0800 7000. Vanavond organiseert IVN Zuid-Kennemerland een fietsexcursie nacht, zang langs het Visserpad in het Nationale Park Zuid-Kennemerland. De duinen van Zuid-Kennemerland staan bekend om hun grote aantallen nachtengalen. Vooral s'morgens en s avonds zijn ze goed te horen. Van begin april tot half juli kun je de welluidende zang tot in de verre omtrek beluisteren. Deelnemers aan deze excursie hebben 100% kans om de nachtegaal te horen... en misschien ook te zien. Volgens velen is de nachtegaal de meest zingende broedvogel van Nederland. En u kunt uh, gegevens bekomen via www.np-zuidkermeland.nl Het vertrek is om uh, half acht op de parkeerplaats van Kraantje Lek... Kijker meenemen. Reserveren en aanmelden kan ook weer via www.np-zuidkennemerland.nl Ruim de helft van de burenruzies in Zandvoort is opgelost door buurtbemiddeling. 2016 heeft buurtbemiddeling in 37 conflicten in Zandvoort bemiddeld. 69% hiervan werd opgelost na inmenging van buurtbemiddeling. Buurtbemiddeling vergroot daarmee zowel het woonplezier van mensen als ook hun gevoel van veiligheid in huis en buurt. Buurtbemiddeling is inmiddels een proefde en drijft grotendeels op de betrokken en deskundige inzet van vrijwilligers. De bemiddelaars eh, rijken de bewoners handvaten aan om hun zelfredzaamheid te veranderen te bevorderen. Het grootste deel van de meldingen die vorig jaar binnenkwamen bij buurtbemiddeling gingen over geluidsoverlast, gevolgd door ruzies over huisduren, huisdieren, honden en vogelsvoeren. Twee derde van de bewoners is in conflict, woonden in een corporat corporatiewoning, een derde had een koopwoning. De meeste meldingen van burenruzies kwamen uit Nieuw-Noord, gevolgd door het centrum. Bewoners kunnen op de eerste dinsdag van de maand tussen eh, drie, drie uur en vier uur middags... het pluspunt terecht met vragen en klachten omtrent woonoverlast. Zij worden daar te woord gestaan door de coördinator van Buurtbemiddeling... de wijkagent, de klachtencoördinator van de gemeente... en een medewerker van Woonstichting De Kei. En tot zover de berichten. ZFM Luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Nou, hou je maar vast. <kijf> Vandaag zijn er aanvankelijk wolkenvelden. Maar zeker vanmiddag schijnt geregeld de zon. Het blijft droog en waaien doet het niet of nauwelijks. De temperatuur stijgt naar ongeveer 14 graden. Vanavond en de komende nacht hebben we flinke opklaringen. De wind wordt oost en neemt toe naar matig overland en naar vrij krachtig aan zee. En de temperatuur daalt naar een graad of zes. Morgen zijn er perioden met zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En vooral later op de dag is er kans op een regen- of onweersbui. De oostwind waait matig en aan zee vrij krachtig. En de temperatuur is duidelijk hoger en stijgt naar ongeveer oh, 19 graden. Hoor je dat? 19 graden. jongen. Nou, dat was het weer. Uh, oh ja, mogelijk gemaakt door Rico Schreuter. Moet ik wel voorbij zeggen? Together, One more storm to weather We'll get through it yet So we're gathered here Holding on to each other To let go of another one We won't forget Now as we say A family tree will always grow Father down to son Mother to daughter Thicker than We'll keep a candle burn Van uh, Venice. En uh, dat liedje dat heet... Dat heette de Family Tree. Ja, uh, ik zei het al. Ik ga vandaag weer een oud item... Wat we vroeger altijd in de vinyljaren hadden. Ga ik weer uh, uh, terug laten komen. Want dat vind ik wel weer eens leuk. Ja, bij de beide bands zijn weer behoorlijk in het nieuws. De Beatles natuurlijk vanwege het 50 jarige jubileum van Sgt. Pepper. Op 1 mei gaan we overigens een hele lange uitzending aan besteden. Vier uur lang maar liefst met Bart van der Meer samen. Dus uh, Muziek Boulevard en uh, Zandvoort Lunst. gaan voor één dag samen. Dus dat wordt een... Uh, Zandvoort-Lunst uh, op de Muziekboulevard. Ja, of zoiets. Uh, zoiets. Of uh, nee, uh, Matchbox in de Muziekboulevard. Nou, weet ik veel. In ieder geval, uh, 1 juni gaan we dat doen. Vanaf 12 uur tot 4 uur smiddags gaan we dat uh, integraal doen. Bart en ik, samen, gezellig. Dus uh, mochten u erbij willen zijn bij die uitzending... nou, kom gerust langs in de studio. Wordt heel gezellig. Gaan we gaan uh, de confrontatie. Ja, daar had ik het over. Uh, dat gaan we weer doen. De Beatles tegenover de Stones. En de Stones komen weer naar Nederland. Dus... Mooie aanleiding om dit item weer eens te laten uh, beginnen. Dat was nog een stukje Venice. Maar we gaan nu naar de confrontatie. The Rolling Stones. The Beatles. The Rolling Stones. The Beatles. De confrontatie. The, The Rolling Stones, The Beatles, The Rolling Stones, The Beatles. De confrontatie. Zomaar twee willekeurige nummers hebben. Ik bedoel dat je niet denkt dat er enig verband in zit of zo. Enig kozaal verband om het zo maar te zeggen. Helemaal niet. Gewoon twee liedjes die ik lekker vind. Ja, en uh, dit was, uh, nou ja, de confrontatie. Gewoon gezellig. We begonnen met uh, de Beatles, uiteraard. En uh, dat heette Don't Let Me Down, een nummer dat we in diverse uitvoeringen kennen. Uh, oorspronkelijk opgenomen op het dak in januari 1969 van hun Several Row uh, gebouw in Londen. Daar, daar speelden ze dat. Het kwam ook terecht uh, in een iets andere versie op uh, de LP Let It Be. En deze mix die u nu hoorde, die uh, is uh, de B-kant van de single... Get Back, Don't Let Me Down, dat was een single... En die single was dan weer uh, gemixt door uh, George Martin. Dus, en dat kon je dus ook horen. Hier had gelukkig Phil Spector niet met zijn klauwen al gezeten. Nee, gelukkig niet. Uh, dus uh, zodoende. En daarna van de Stones uh, van, vind ik nog steeds een van de aller allerbeste Stones Eén van, hè, er zijn er nog meer. Maar dit is een van de allerbeste Stones ever. Uh, het prachtige Exile on Main Street uit 72. En dat uh, nummer wat u hoorde is ook weer... Een van mijn persoonlijke favorieten van de Stones. Ja, het is niet anders. Ja, en dat heet de Tumbling Dice. Zo is dat. Uh, we gaan uh, verder. We hebben nog één plaatje. Dan gaan we naar het NOS-journaal. Van... Eh, uh, uh, Long John Baldry. Let the heartaches begin. Begin. <laughs> ah, doe maar niet. Zo erg. Hartepijn. Moet niet doen, joh. naar het internationaal uh, van uh, van uh, 1 uur. Ja. En dan hoop ik u weer terug te zien. Ja. Nou, ik zie u niet. U kunt mij wel zien. Maar ik, ik u niet. Dat is eigenlijk wel jammer eigenlijk. zou een beetje interactief moeten zijn. Ik zou eigenlijk ook een beetje via een beeldscherm zo bij u naar binnen moeten kunnen kijken. Of u, uh, hey, wat u doet zo tijdens het luisteren naar CFM Lunch. Ja. Maar ja, dat kan niet. U kunt mij wel zien. Maar ik u niet. Heel jammer. Oké, okay, uh, tot vlakjes aan de andere kant van het nieuws. Dag!